Goedemorgen, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NWS op 3. Hoewel er steeds meer aandacht komt voor mentaal welzijn op de werkvloer, praten werknemers er liever niet over. Dat blijkt uit onderzoek van het FD in samenwerking met vacaturesite Indeed. Zeker een vijfde van alle werknemers heeft depressieve gevoelens en stressklachten, maar trekt daarover liever niet aan de bel bij de baas. Dat is gevaarlijk, waarschuwen de onderzoekers, want de klachten kunnen uiteindelijk leiden tot een burn-out en uitval. Bijna alle demonstranten van het klimaatprotest op de A12 van gisteren zijn weer vrij. Er zitten nog drie mensen vast, zegt de politie. Die arresteerde in Den Haag bijna 700 mensen. Ze blokkeerden urenlang een deel van de snelweg... en gaven geen gehoor aan verzoeken van de politie om te vertrekken... ondanks de inzet van een waterkanon. In het Zuiderpark was een heel ander protest bezig... van boeren en mensen die boos zijn op de overheid. De politiechef vertelt wat daar gebeurde. Een uh, vervelend incident. Daar is iemand met een shovel door een hek van de gemeente... Gereden. Die uh, chauffeur is aangehouden. De schade gaat ook verhaald worden. En uh, daar zijn nog twintig uh, vrachtwagens uh, onbevoegd uh, ook door het gat heen gereden. Op het station van Eindhoven is gisteravond een man in zijn gezicht gestoken. De man van 43 raakte licht gewond, maar moest wel naar het ziekenhuis. De dader is nog niet gepakt. En in de Eredivisie heeft FC Twente voor het eerst sinds oktober weer een overwinning op zijn naam. De ploeg won met 3-0 van Fortuna Sittard. En dat is een flinke opluchting voor Twente-trainer Ron Jans. Nee, dat voelt wel, voelt wel goed, moet ik zeggen. Is, is dit wel iets waar de ploeg merkte je behoefte aan had? Aan een zegen na, na een tijdje zonder? Ja... Nou, niet alleen de ploeg hoor, uh, wij allemaal. Want uh, uh, als je een hele goede serie neerzet met spelers die weer terugkomen van blessures... Uh, dan uh, zit er misschien nog uh, iets, uh, iets nog mooiers in. Ja, er waren nog drie wedstrijden gisteren. FC Emmen won met 2-0 van Excelsior. AZ won met 1-0 van FC Groningen. En Sparta tegen Vitesse werd 3-1.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 Time. can be just as long as I De Beuzendorfer horen we de laatste noot laten wegklinken. Goedemorgen luisteraars ZFM op zondag. Een van de langst lopende programma's bij Radio ZFM Zandvoort... Welkom bij dit programma, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer, ZFM Jazz. En het thema vandaag, ja, we, ik heb uh, drie dingen door één, aan één geregen en door elkaar uh, op de speellijst gezet. Ik ga vandaag aandacht besteden aan de Engelse jazz traditie. Uh, als we in de platenkast kijken dan valt het nog behoorlijk tegen wat je eh, aan Engelse muziek hebt. Er zijn natuurlijk... Eh, Engeland heeft eh, geproduceerd in de vooroorlogsjaren... prachtige dansorkesten, grote orkesten. En eh, daar ga ik een aantal van laten horen. En eh, toen is de traditional jazz gekomen. Barber, Bilk. Eh, Chris Barber, Bilk... Eh, en nog één. Nou ja, die gaan we straks allemaal horen. En uh, ik heb vandaag ook een beetje door, er doorheen gelardeerd. De accordeon. Ja, en natuurlijk wat Nederlandse uh, artiesten uit de platenkast. Mulder en Mulder openden dit programma zoals gebruikelijk met... Uh, How do you like your ex in the morning? En nu staat een prachtig Engels uh, orkestje klaar. Orkestje omdat het een kleine bezetting is, maar groot in de uitvoering. Het orkest van trompetist Dick Suthalter. Isn't it a lovely day? Dit een lovely day, Dick Sultower. Als ik het over Engels orkesten heb en uh, ik had het net ook al over de dansorkesten uit de eerste helft van de vorige eeuw, dan kunnen we niet om een orkest heen dat uh, die muziek weer heeft opgehaald en dat is uh, een orkest dat nog steeds wereldwijd speelt met heel veel succes en heel veel kunde en uh, passie. Dat is de Pasadena Roof Orchestra. In 1970 is dat uh, opgericht. Met als doel om uh, de oude jazzmuziek uh, opnieuw op de plaat te zetten. Op de wijze van toen. En dat is goed gelukt. Ik ga uh, draaien een stuk Did I Do. En de zang is uh, van meneer Duncan Collaway. Die is ook een uh, uitstekende entertainer. Ja, dat was de andere kant van uh, onze Engelse pianist... die later enorm furoren maakte in Amerika. George Shearing, How Beautiful Is The Night. Ik ga even terug naar de dansorkesten van Weleer. en ik ga laten horen het orkest van Ambrose. Je had uh, een scala aan fantastische orkesten... In, in de vooroorlogse jaren... Scott Wood, Billy Cotton... Lou Stone... Uh, Ray Noble... Ray, uh, Roy Fox... Jack Hilton... ontelbaar veel. En daar waren die Engelsen dan weer goed in... omdat ze strictly dance tempo aanhielden... en prachtige arrangementen hadden. Van um, Ambrose laat ik nu horen... The Clouds Will Soon... Roll By. En er wordt gezongen door Elsie Carkit. <middling> uit het orkest. Ambrose. Gaan we naar een oer-Hollands groep. Een oer-Hollandse -ho oer groep. En eh, dat is de groep Jazz yes Connection uit Breda en omstreken. Die eh, al een tiental jaren bestaan en zich langzaam maar zeker hebben getransporteerd tot een, transformeerd tot een fantastisch jive-orkest. En die nu uh, overal op festivals in Europa de blitz maken. Omdat ze van prachtige muziek brengen en, en heel goed in de stijl van de jive. Deze CD gaat anders. Wij horen hier Jessica van Oeveren die zingt. En uh, het is een klassieker. They All Love. for columbus when he said the world was round they all laughed when edison recorded sound they all laughed at wilbur and his brother when they said that man could fly they told marconi wireless was a phony it's that same old cry they, they laughed at me wanting you said i was reaching for the moon but oh you came through now they'll have to change that tune they all said we never could be happy they laughed at us and Whitney and his garden gin. They all laugh. with Fulton and his steamboat, Hershey and his chocolate bar, Ford and his lazy captain no laughed as busy. That's how people are. They, They laughed laugh at, at me you wanting you. you. We never get together, let's have the best Connection. En ik ga nu naar een... Uh, Engelse band en met zangeres Val Wiseman. En die zingt op de volgende cd met het Engelse LSTB orchestra. En in dat orkest speelt onder meer Roy Williams. Roy Williams, een trombonist die uh, overal gevraagd werd. Heel veel heeft gespeeld in het Engels orkest van Humphrey Littleton. En in de jaren tachtig uh, dat orkest verliet... om overal te soleren met allerlei groepen. En bij een van die uitstapjes is hij ook in Zandvoort geweest... In het, uh, op een uitvoering van uh, de legendarische jazz, uh, jazzfestivals... die hier toen georganiseerd werden. En waar... Uh, Muzikanten overal vandaan met veel plezier naartoe kwamen. Ik heb daar een uh, vis visitekaartje van hem aan overgehouden en, en dat grappig is dat daar uh, staat zijn telefoonnummer naartoe. op en zijn adres. En omdat hij slide trombone speelt, schuiftrombone, uh, had hij een, een woordgrap door, uh, onder zijn naam staan. Old trombonists never die, comma, they just slide away. Leuke woordspeling. We gaan luisteren naar Vel Weisman in het stuk What Shall I Say. Zeggen dat was uh, Vel Wiseman. Ik heb uh, in het kader van Nederlands toptalent een CD gevonden waar een groep muzikanten van Hoog Alooi met elkaar de studio zijn ingedoken. Ik had er nog nooit van gehoord. De CD die heet Pack 'em Beat. Pak hem beet. P-A-C-K-M. En dan beat B -E -A -T, B-E-A-T. Pak en beat. En daarop uh, zijn muzikanten samengekomen. Jos Willem van der Pol. Dat is ook, die heeft alle composities gemaakt. Tim Welvaerts, een paar jaar geleden overleden. Mondharmonica en altsax. Naomi Adriaans. hele goede Altsaxofonisten. Gerard Kleintrompet. Bert Boeren. Trombone speelt nu weer in de Dutch Wing Hij Heeft daar een tijdje in gespeeld. Is toen andere dingen gaan doen. Maar is een toptalent. Speelt ook in de, volgens mij bij Henk Meutgeert... in het in de Jazz Orkest of die Orkestgebouw. Ronnie Verbiest op het accordion. Han Lits Fluit, Lodewijk Bouwens en Frits Landesbergen. Allebei vibrofoon. Uh, Ed Verhoef gitaar, Karel Boulet. Piano, Paul Burner, Bas... Joost Kessler, slagwerk en Eddie C. percussion. Heel veel van deze mensen zien wij al of niet met regelmaat in uh, de prachtige concerten op zondagmiddag in De Krocht. Nou, en die hebben uh, een CD gemaakt en ik ga het resultaat laten horen. Tripping Triads. Tripping en als we het over Engelse muziek hebben en Engels, Engelse uitvoerenden, dan kunnen we natuurlijk niet heen om Dame Vera Lynn. Een aantal jaar geleden overleden, volgens mij over de honderd is ze geworden. En een prachtige klassieker, The White Cliffs of Dover.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 Dover. Je luistert nog steeds naar ZFM op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer en met als hoofdthema Engelse uitvoerenden van jazzmuziek. In dat kader ga ik uh, laten horen de trombonist die ik net al genoemd heb Roy Williams en die uh, gaat vertolken Prachtig stuk op zijn trombone. A Prelude to a Kiss. Mr. Slide Trombone, Roy Williams. Ik ga nu um, naar een oer-Hollands gezelschap. Dat is um, onze Johnny Meyer, acordeon, Gitaar Wim Overgauw, op de bas, Jacques Scholz, drums, Mr. John Engels zelf, nog steeds aan het spelen. En uh, hij is al erg op leeftijd die John Engels, maar nog steeds onbetwist een vakman. Ik ga laten horen van uh, Johnny Meyer. Gespeeld door Johnny Meyer, September in the Rain. dames en heren, jazz. Het eerste uur van uh, dit programma zit er alweer bijna op. Um, en, maar daarna komt er nog een uur ZFM Jazz. Over jazz gesproken. Er is vanmiddag een, uh, een optreden in uh, de krocht. En uh, dat ga ik u vertellen. Dat is uh, Mario Ferro en Hermine een tribute to, to Stiedemans. En uh, nou wil het toeval dat er een paar afzeggingen zijn. Uh, de, zodat er nog een paar kaartjes beschikbaar zijn voor vanmiddag. Ik zou zeggen uh, rennen. En hoe u nou aan dat extra kaartje komt. Dan uh, kijkt u op de website www.jazzinzandvoort.com www.zandvoort.nl Er zijn nog enkele kaartjes door uh, afzeggingen wegens ziekte en dergelijke. Dus uh, ik zou van de gelegenheid gebruik maken. Ik in down Lane.